Kees Groot met het NOS-journaal. Chefdirigent Daniele Gatti is ontslagen bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Na een publicatie in de Washington Post over ongepast gedrag, melden zich ook een aantal vrouwelijke muzici van het concertgebouw. Volgens het Concertgebouworkest heeft dit geleid tot onherstelbare beschadiging van het vertrouwen in de Italiaanse dirigent. In Laos wordt een 30-jarige Nederlander vermist. Martijn Lahuis was met vrienden en een gids aan het kajakken... toen de stroming krachtiger werd en zijn kajak een boom raakte. De anderen konden veilig de kant bereiken... maar van Lahuis is sindsdien niets meer vernomen. Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs wordt zo groot... dat producten niet op tijd in de winkels dreigen aan te komen. Veel gepensioneerde chauffeurs willen best nog af en toe werken... maar ze moeten binnenkort waarschijnlijk een bijscholing gaan volgen... Daar hebben ze geen zin in en het kost ook nog geld. De beroepsvereniging wil dat minister van Nieuwenhuizen afziet van die bijscholingsplicht... om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs niet nog groter te maken. De politie heeft zeven kostbare schilderijen teruggevonden... die gestolen waren uit een huis in het Limburgse Voerendaal. De doeken, waaronder een mondriaan en een mesdag, zijn enkele tonnen waard. Ze werden gevonden bij een huiszoeking in Enschede. Er zijn drie verdachten aangehouden. Een dronken man uit Litouwen is er gisteren in Zeeuws-Vlaanderen van doorgegaan met een politieauto. Hij was in de buurt van Terneuzen aangehouden wegens asociaal rijgedrag. Agenten zetten hem op de achterbank van de politieauto. Terwijl ze buiten stonden te praten met getuigen, kroop de man naar voren, startte de auto en reed weg. Door het autovolgsysteem konden de agenten zien waar de auto reed en konden Litouwen uiteindelijk weer worden gepakt. Het weer, zonnig en droog, wordt 27 graden in het noorden tot 33 graden in het binnenland. Ook morgen is het heet met maxima tot 34 graden. In het weekend is het iets minder warm. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 To the rhythm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 Cfm. Zandvoort ZFM Het is niet heel groot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 She's a fan.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 be crying the hill in the neighborhood safe from harm